Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Medewerkers van een teststraat in Breda zijn bedreigd en geïntimideerd. Ook mensen die in de wachtrij stonden voor een coronatest zijn belaagd. Volgens de burgemeester van Breda werd het gedaan door mensen die niet in corona geloven. Hij noemt de actie te triest voor woorden. Ook werden borden beklad en kapot gemaakt. Er werd geschreven dat corona een hoax is. De politie onderzoekt de zaak en kijkt of er beveiliging moet komen. De GGD zegt in een tweet dat er misschien wat vertraging bij het testen kan zijn door wat er is gebeurd. Agenten die gisteravond een illegaal feestje wilden stoppen zijn bekogeld met glazen en stoelen. Op een boot in Alblasserdam vierden 15 mensen een feestje. Toen de politie kwam ontstond er discussie en werd er gevochten. De agenten hebben wapenstokken, een politiehond en een stroomstootwapen ingezet om de situatie onder controle te krijgen. Vijf mensen zijn opgepakt. Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is opnieuw toegenomen. Afgelopen dag zijn er 14.000 nieuwe besmettingen gemeld. In haar wekelijkse videoboodschap riep bondskanselier Merkel iedereen nogmaals op: om zo min mogelijk contact met anderen te hebben. Contacten reduceren. Veel weniger mensen treffen. Volgens Merkel kan de opleving van het virus worden gestopt als iedereen zich aan de regels houdt. Gezellig met de hele familie je huwelijk vieren in tijden van corona, dat zit er niet in. Maar een pasgetrouwd stel uit Zeeland bedacht hier iets op. Met een camper reden ze één voor één langs al hun familieleden. Om te beginnen bij opa Noma. Hallo. Hallo. Hallo! Hallo! Wat Hallo. We een lastig! doen? Hallo! We zouden eigenlijk op 23 oktober onze hele bruiloft herhalen. Maar dat, uh, ja, dat is een beetje hopeloos geworden nu met corona. En zelfs een diner met alleen onze dichte gez ons naaste gezin. Kan niet. Eenmaal aangekomen worden de klapstoeltjes uitgeklapt, de bruidstaart uit de koelkast gehaald en de luifel uitgeschoven. Opa Nova had het erg naar hun zin. Geweldig natuurlijk, dat is echt een hartstikke verrassing. Ja, dat, is, dat maak je nooit mee. Het is onder die luifel ook nog wel geweldig leuk. En dan nog het weer, vrij veel bewolking en een enkele bui. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen enkele buien, mogelijk met onweer. Dan wordt het maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10 tussen Amsterdam-Slotermeer en Amsterdam-Buitenveldert. Richting Utrecht heb je daar 10 minuten vertraging. Er is daar veel extra verkeer omdat de A10-West dit weekend dicht is... tussen Amsterdam-Sloterdijk en de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Dus zitten we zitten in het eind van de Q2 van de kwalificatie Formule 1 in uh, Portugal. En daar gaat het niet te slow hoor, uh, daar op de, op de baan uh, zeg maar. Nog uh, twee minuten te gaan in die Q2. En Dan gaat het er met name ook om: uh, om van, uh, welke snelste tijd wordt neergezet door wie en op welke bandjes. Hè? Zijn het uh, de gele, de mediums of zijn het de rode, de softs? En dat heeft weer te maken met als je de snelste tijd hebt, uh, zeg maar. Uh, de snelste tijd die je gezet hebt in de Q2. En uh, de bandjes die je dan onder je auto hebt... dat worden ook de banden waar je dan de volgende dag uh, op gaat starten... op uh, de start verschijnt. Derde uur, daarin uh, onder meer de kwalificatie. Maar dat is niet het enige wat we doen. Want we, uh, ik krijg een, uh, een heel veel uh, A4'tjes van Albert-Jan. Dat betekent dat ik weer een uh, gedicht uh, mag uh, gaan uh, uitzoeken. Mag ik uh, mag een gedicht uitzoeken? Jij mag een gedicht uitzoeken. Kijk, kijk, kijk. Nou, het ligt dus, uh, helemaal even, at random hoor, at uh, random. Dus, uh, je Ja, is, zit er zit geen, uh, geen regelmaat in? Er zit, zit, zit geen prioriteitenlijst. <laughs> oké, okay, oké. Okay. Nou, uh, ik weet het al. Oh nee, zij weet het. Nee. Ja. Nou, zo weet je wat? Zoek en gij zult vinden. Daar hebben we het zo meteen nog wel even over. Wat gaan we nog meer in nou, de drie allemaal doen? Laten we beginnen met een drama in de Giro d'Italia. Ik, ik zag het al aankomen, we zagen het al aankomen. Welke kelderman verliest namelijk zijn roze trui? Wilco, uh, Wilco Kelderman heeft de roze leiders trui in de 20ste etappe van het Giro Italia niet met succes kunnen verdedigen. De Nederlandse kopman van Team Sunweb moest 30 kilometer voor de finish berg oplossen. Uh, lossen en zag zijn concurrenten Jay Hindley, ploeggenoot van Team Sunweb, en uh, Hart Ineos de dienst uitmaken in de bergen. De twee gaan morgen uitmaken wie de ronde van Italië van 2020 gaan winnen, zo lijkt het. Dan moeten ze wel snel zijn, want het is maar 15 kilometer wat ze morgen hoeven te rijden. Dus dat wordt het niet. Om vier uur is ook begonnen uh, El Clasico. Dan heb ik het over voetbal. Barcelona tegen Real Madrid. Tussenstand na vijf minuten voetbal. 0-1. Nou, dat is duidelijk. <laughs> dat is duidelijk, toch? Verder hebben we natuurlijk om um, half vijf in ieder geval het dier van de week. En die luistert naar de naam Luna. Uh, Zos live, even na half vijf. Dat is natuurlijk uh, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag. Een live registratie van een... Uh, uh, een prachtig mooi live concert. En, en vandaag is uh, Rob aan de beurt. En ik ben erg benieuwd welke keuze daarop is gevallen. Uh, kort, vijf, kort vijf, dus uh, dier, uh, het, uh, even zomaar, uh, het gedicht van de dag. Sorry, luisteraars. Uh, we hebben natuurlijk ook nog de kwalificatie, die loopt uit. De split report, maar even kijken wanneer we dat gaan doen. Uh, Dit de derde uur. Want uh, Q2 is nog bezig, maar uh, momenteel uh, Ricciardo, Ocon, st uh, Strol. Fiat, Russell en Vettel in de gevarenzone voor Q2. Met nog 0 minuten te rijden. Ja, 0 ja, nul nul minuten. Nul minuten te rijden. En uh, Bottas op P1. Uh, Hamilton op P2. En Verstappen op P3. Gevolgd door Perez en Sainz. Ja, bandenkeuze is belangrijk. Ik zag veel op geel rijden. Ik ben erg benieuwd wat er, waar de top 3 uh, deze tijden hebben neergezet. Ik vermoed. Verstappen met de gele band. En ja, ik vermoed het ook. Bottas en Hamilton met de rode band. Alles te maken met de tactiek voor morgen tijdens de race die om tien over twee van start gaat. Nou, er vliegt er nog eentje af. Dus we hebben sector geel in twee en drie. Dus, dus, uh, dat is helemaal over. Dat is over. Dan gaan we naar Q3. We gaan ons opmaken voor Q3. Goed, uh, Pit Report, uh, Dier van de Week, uh, Het Gedicht van de Dag en Zoals Live, dat zijn de vaste items in het tweede uur. En wellicht nog ander nieuws vanuit Barcelona tijdens de El Clasico Barcelona-Real Madrid. Zoals gezegd, tussenstand 0-1. Dankjewel, we zijn weer heel wat te doen. Ook in het derde uur van dit programma Zandvoort op zaterdag. Leuk dat je luistert. We hebben toch wel een uh, licht zonnetje op dit moment hier in Zandvoort. En daar worden we best wel vrolijk van. En ook van de muziek, want we hebben nog heel veel goede plaat hoor, in dit uh, derde uur. Zo dadelijk, als eerste, je hoort allemaal op de achtergrond een uh, oude single van uh, Simply Red, Come To My Head. En die gaan wij volgen door een, uh, een rock ballad van uh, Merillion. Zijn zetten nu op zaterdagmiddag missen van dit programma. Zo'n goed op zaterdag. Op maandag kan je naar de herhalingen luisteren. Ook dan tussen twee en vijf. En dan hoor je de kwalificatie van de Formule 1. Dat is dan weer een beetje achterhaald. Maar ik wil het wel eventjes vertellen. Want wij dachten dat Max op geel ging starten morgen. Maar die start op rood. En Hamilton en Bottas. Die starten allebei op geel. Dus eigenlijk precies andersom. Hè. Dit is CFA. En dat was hem inderdaad. Uh, FM Race Radio pit report. pit report. En het nummer eet uh, Kelly. Het is uh, kwart over vier geweest bij Sandvoort op zaterdag. En Dat betekent tijd voor de pit report. Nou, de de kwalificaties nog in volle gang. We zitten in Q3 nog uh, iets meer dan 11 minuten te gaan. En uh, er zijn nog geen tijden neergezet. Maar er is wel ander nieuws uit Formule 1 land. Nog even een update van de wedstrijd die om 4 uur begonnen is Barcelona-Real Madrid. Ik had u ook gemeld dat in de vijfde minuut Real Madrid scoorde door Valverde. Maar in de negende minuut was het alweer 1-1 door Vati. De assistent was geassisteerd. De assist was van Alba. Tussenstand dus voorlopig Barcelona-Real Madrid 1 tegen 1. En met, ze hebben 20 minuten gespeeld. Heel apart Formule 1 nieuws. Goed. Ja. <laughs> Terug naar het Formule 1 nieuws. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton heeft in Portugal openlijk vraagtekens gesteld bij het aanstellen van de Rus Vitaly Petrov. De oud-coureur fungeerde in Portimao voor de eerste keer als steward tijdens de Formule 1 weekend Petrov reed zelf in de, het verleden 57 Grand Prix. Hij uitte onlangs namelijk kritiek op de acties van Hamilton die onder meer een t-shirt droeg om aandacht te vragen voor de dood van Brenona Taylor. En uh, opriep om verantwoordelijke politiemannen te arresteren. Petrov vond dat veel te, te veel van het goede en zei ook... wat als een van de coureurs uit de kast komt als homoseksueel? Kunnen ze dan naar buiten komen met een regenboogvlag... en sporen ze dan iedereen aan om ook een homoseksueel te worden of zo... Hamilton, die zijn afgelopen aflopende contract bij Mercedes nog steeds niet heeft verlengd... en eerst zijn zevende titel wil binnenhalen, reageert in Portugal als volgt. Ik heb niet alle quotes gezien, maar het, het komt er voor mij wel uh, als een verrassing... dat ze iemand aanstellen met die gedachte en die zich zo uit... terwijl wij er zo tegen vechten, al dus de Brit die zich al lange tijd mengt... in het sociale debat en, dit jaar, debat en dit jaar net als enkele collega's... voor elke race knielt op aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme... Nico Rosberg gaat volgend jaar opnieuw de strijd aan met Lewis Hamilton. De Duitse coureur was vier jaar lang teamgenoot van de zesvoudig wereldkampioen in de Formule 1. Rosberg heeft aangekondigd deel te nemen in, in, in, met zijn team Rosberg, Rosberg Extreme Racing... aan de nieuwe raceklasse Extreme E, een elektri elektrisch off-road kampioenschap. De heren maakte Hamilton al bekend dat hij een team heeft opgericht met x 44 het hengen al in de lucht. Formule 1-coureur Romain Grosjean vertrekt aan het eind van het seizoen bij Haas. De Fransman reed de afgelopen vijf jaar voor de Amerikaanse formatie. Ook zijn Deense teamgenoot Kevin Magnussen zal uitkijken naar een nieuwe renstal. Nikita Mazepin en Mick Schumacher worden genoemd als opvolgers van beide Haas-coureurs. Het laatste hoofdstuk is afgesloten en het boek is uit al dus Grosjean. Ik heb sinds de eerste dag deel uitgemaakt van het Haas F1-team. Vijf jaren waarin we de hoogte- en dieptepunt hebben meegemaakt. Ik heb veel geleerd en ben veel beter coureur geworden dan en een beter mens. Zijn beste resultaat bij Haas was in 2018 de vierde plaats in de grote prijs van Oostenrijk. Ook Magnussen laat weten dat uh, er na vier jaar een einde komt aan een geweldige tijd... en dat het een mooie reis was. De Deen kan twee vijfde plaatsen overleggen als beste prestaties in de bolide van het team. En dat het in de, auto in de wereld van de autosport vaak gaat om veel geld... Uh, merkt ook Renger van der Zanden. Want Renger van der Zanden heeft een mokerslag van je welste moeten incasseren. De inwoner van Amsterdam is zijn stoeltje bij de Amerikaanse Wayne Taylor Racing... met de ingang van volgend jaar kwijt. Van der Zanden, 34, snapt niets van de beslissing van het team... waarmee hij dit jaar de prestigieuze 24 uur van Daytona won... en vorig weekend nog de 10 uur race Petit Le Mans. Wayne Taylor Racing gaat nu ook aan de leiding in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap... waar nog, steeds, nog twee races op de kalender staan dit seizoen. Ik vind het ongelofelijke beslissing, reageerde van de standaard. Tot zover.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 Voor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen.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 Een week geleden was deze plaat gebruikt voor het gedicht van de dag. En uh, ja, ditmaal draaiden we hem ook weer voor een trouwe luisteraar van uh, dit radioprogramma. En dat weer voor een vrouw uit Haarlem. Nou, <lacht> ingewikkelder kunnen we het niet maken. In ieder geval uh, Miss Montreal naar het origineel van Stef Bos. Dat was uh, de uitvoering van de beste zangers van uh, dit jaar. En Door de Wind, Door de Regen... Voordat we aan het dier van de week gaan, we beginnen nog even over uh, voetbal. Dat ben jij aan het uh, volgen. Ik hoorde je net helemaal... Uh... Ja. Nou ja, wat ah, zal ik zeggen? <laughs> niet geheel onpartijdig, uh, luisteraars. Maar goed, uh, uh, Messi, uh, dan hebben we het natuurlijk ook Barcelona tegen Real Madrid. El Clasico die om vier uur is begonnen, Tussen dan nog steeds 1-1. Messi kwam in, in het uh, in, uh, uh, strafschopgebied van, uh, van Real Madrid terecht... En uh, werd in mijn zin, zin onderuit geschoffeld. Maar daar dacht maar, de scheidsrechter. wel anders De dacht daar natuurlijk weer anders over. <laughs> far away. Blijf uh, 1-1. Goed. Oké, okay, nou, voordat we naar de dieren gaan we beginnen nog even. De Q3, die zit er bijna op. Op dit moment tussenstandje Hamilton 1. Uh, Bottas 2. En Verstappen 3. Maar Bottas komt er weer snel aan. Zometeen meer, maar eerst Dier van de Wek. Mijn naam is Luna, een stevige dame van 6 jaar. Mijn baas kon niet meer voor mij zorgen en daarom zit ik nu in het asiel. Vrolijk, druk, actief, dat zijn de woorden die ik mezelf... Uh, die woorden als ik mezelf mag om samenvatten. Ik ben een hele enthousiaste hond naar mensen. Dat uh, niet iedereen hiervan gediend is, dat heb ik geen boodschap aan. Er mogen best kinderen in mijn nieuwe huis wonen... maar deze moeten wel stevig in hun schoenen staan. Ik duw ze makkelijk ver. Ik, ik bedoel dat niet verkeerd, maar er moet wel rekening mee gehouden worden. Ik deel mijn baas liever niet met andere dieren... maar geloof me, u heeft zeker genoeg aan mij. Buiten uh, moet ik altijd aan de riem lopen en draag ik een muilkorf. Ik zoek dan ook een baas die hier geen problemen mee heeft... en die daar uh, zijn of haar verantwoording in neemt. Het zou heel fijn zijn als mijn baas, net als ik, het leuk vindt om actief bezig te zijn. Wandelen, spelletjes en misschien nog wel lekker naast de fiets lopen... Op dit moment werk ik aan mijn lijn, want er moeten nog wel een aantal kilootjes af. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even op uw huis passen wanneer u weg bent. Ik ken de basiscommando's en ben netjes en zindelijk. Als ik heel blij ben, vergeet ik soms dat ik wel eens ook nog eens iemand aan de andere kant van de riem loopt. Als ik vaker op stap ga, samen met mijn baas, zal dit zeker verbeteren. Bent u diegene die een maatje zoekt en heeft u nog een plek op de bank? Ik verblijf momenteel in het Dierenthuis Kermeland... Keesomstraat 5 in Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Luna verdient een thuis. Dankjewel, Albertje, aan het einde van Q3. Ja, ik, ik wil er eigenlijk niks over zeggen. Komt zo meteen wel, maar Verstappen staat uh, op dit moment op de derde plek. En Hamilton heeft inderdaad de, volgens mij de pole position tijdens deze kwalificatie. Straks veel meer daarover bij Zandvoort op zaterdag. En natuurlijk ook nog SOS live. Dus lekker blijf luisteren naar het geluid van Zandvoort. Het begint al een klein beetje donker te worden. Jawel. En uh, dat betekent dat we richting uh, de donkere dagen gaan. We gaan de kerstplaat ook weer komen. Albert dan, ja, je ontkomt er niet aan. Dus bereik er maar vast voor. Want ook wij gaan ze natuurlijk weer uh, draaien. Mariah Carey en uh, Friends komen vast en zeker wel weer een keer langs. SHIT I LISTEN TO WHAT YOU SAY OR LISTEN TO WHAT YOUR FOLKS SAY IT'S A TOUGH DECISION TO MAKE I DON'T REALLY WANT TO LOSE YOU BUT I DON'T WANT YOUR FOLKS TO TURN ME OVER TO THE HANDS OF THE LAW Bij jouw lokale radio gingen we even terug naar uh, Back to the 80s. Zo moet ik het eigenlijk zeggen, met uh, inderdaad de single van Colonel Abrams en Traps. En we blijven bij die uh, 80s, uh, ook voor uh, Zos live, uh, Albert Jan. Want in 2014 trad ze op uh, hier in uh, Nederland, heb ik het over de zangeres Jocelyn Brown. En die had in de jaren tachtig een grote hit met Somebody Else's Sky onder meer. Maar ze heeft ook in diverse achtergrondkoortjes meegezongen. Een beetje à la gospel, een beetje soul, een beetje disco. Ze heeft het eigenlijk allemaal in huis, deze zangeres Jocelyn Brown. En ook bij Incognito, die ken je misschien nog wel van de plaat Always There. Uit de jaren negentig heeft zij inderdaad de zang gedaan... En ook die deze trouwens tijdens dat live-optreden in 2014 samen met de Nieuw Amsterdam Orchestra, aangevoerd door Stefan Geuzenbroek. En ja, we gaan nu luisteren naar de plaat die ik ditmaal heb uitgekozen Dus voor SOS Live: dat is die single van Jocelyn Brown samen met de Nieuw Amsterdam Orchestra uit 2014. Hier komt die aan. But you want to do some more? What did you say? Let's do this. I can't get off my horse, and I can't let you go. Yes, you are, baby Het is nog eens een uh, live uh, optreden inderdaad. Uh, Jocelyn Brownie 2014, ja echt. Ik heb uh, inderdaad dat, uh, dat uh, kippenvel uh, momentje heb ik ook weer. Uh, ja, dat is uh, ook vorige week uh, bij jouw plaat weer. Ja. En uh, ja, het is toch wel een heel mooi item wat, uh, wat we wekelijks hebben. Jij ja, kiest kies mooie tracks uit. Ik kies mooie tracks uit en zo uh, vullen we het jaar wel weer uh, Albert-Jan. Nu kunnen we de best of kunnen we uitbrengen binnenkort natuurlijk. De best of SOS Live. SOS Live, ja. ja, zo is het. Ja. Jocelyn Brown met de nieuwe Amsterdam Orchestra. Wat een optreden was dat, joh. De Somebody Else Sky. Zoek hem een keer op op YouTube, kan je ook terugluisteren. Er staat nog een andere, inderdaad, door diezelfde Stefan Geusbroek op, op YouTube gezet. En dat is uh, dat, uh, dat uh, optreden inderdaad uh, van, uh, van uh, incognito, zeg maar... van Jocelyn Brown en uh, Always There. Ook dat is zeker uh, de moeite waard van het uh, beluisteren. Het is bijna kwart voor vijf, we gaan hem doen, het gedicht van de dag. En het is een hele mooie, heeft ook een beetje met de tijd te maken en dergelijke. En de tijd gaat natuurlijk een uurtje terug, aankomende nacht. Dus ik denk, nou misschien is het wel wat, uh, dat uh, gedicht van de dag. Zij zal er altijd zijn, het gedicht van vandaag, hier bij CFM. Het is alweer zo laat. Niet gekeken naar de tijd... Vanavond was zo'n avond Dat ik thuis had kunnen zijn Ze kent me al te goed En had het al voorspeld Dus boos is ze niet Maar een beetje teleurgesteld Alweer een poos geleden Dat we samen zijn geweest Heel even met z'n tweeën Mis ik het allermeest Want zij Zij maakt mij compleet en dat weet ze donders goed. Nee, ik kan het niet alleen. Want ik ben niemand zonder haar. Dus blijf ik overeind zolang ze naast me staat. Zij, zij zal er altijd zijn. En zij gelooft nog steeds in mij. Al zal dat niet altijd even eenvoudig zijn. Zij zal er altijd zijn voor mij. Ik vraag me wel eens af.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 Zij gelooft nog steeds in mij, al zal het niet altijd even eenvoudig zijn, maar zij, zij zal er altijd zijn. Want ik ben niemand zonder haar, dus blijf ik overeind zolang ze naast me staat. Zij, zij zal er altijd zijn. Zij, zij gelooft nog steeds in mij, al zij zal niet even, altijd eenvoudig zijn. Maar zij, zij zal er altijd zijn voor mij. Het is alweer zo laat, niet gekeken naar de tijd. Vanavond was zo'n avond, dat ik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 Same Teva, ik voel als ik kom. We kunnen move als ik kom. Want het is Thursday. Je geeft me cake, maar het is niet eens mijn birthday. Hey, zeg wat je wilt, ik doe het. Ik weet dat je met me wil Nee, ben ik ben niet ja. Zeg mij wat jij voor me voelt. Jij weet precies wat je doet met me. Ik wil je niet laten gaan. Wat heb ik je aangedaan? Jij bent onder van mij. Want donderdag is van mij, ben donderdag van mij Een beetje Netflix en wat vibes, baby maak wat tijd voor me vrij Want donderdag is van mij, ben donderdag van mij Wel nou, een lekker blokje van twee platen zo op de rij. Als ja. eerste na het gedicht van de dag, Tina Martin met zijn nieuwe single. Zij zal er altijd zijn en uh, daarachteraan uh, ook een, een nieuwe single trouwens. En die is van uh, Chris Cross Amsterdam, tezamen met uh, Bilal en uh, Emma Heesters. En die plaat heet... Dat ga je me nu uit. Nou, donderdag. Dat dacht ik. <laughs> ja, dat dacht ik. Volgens mij hebben ze dat al duizend keer gezegd in die single. Dus uh, hij is wel leuk trouwens, uh, dat plaatje. Dat is wel uh, echt, nee, het is een leuk plaatje. echt gloedje, gloedje, gloedje nieuw. Dus uh, hou hem in de gaten. We gaan er nog uh, vaker draaien hier bij uh, CFM. Uh, dus, uh, oh ja, wacht even, wacht even, daar heb ik nog wat anders voor. CFM, Race Radio, oh, okay. Pit, Report. Pit Report. Goed dat je het zegt. Nou ja. ja we gaan nog even kijken wat de startopstelling gaat worden morgen natuurlijk voor de race in Portugal ja we zullen het even wat kort houden uh, laten we zeggen uh, we begonnen natuurlijk dus met Q1 de eerste vijf afvallers waren Kimmy Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen en Laffiti. Uh, Q2 afvallers: Ocon, Stroll, Fiat, Russell en Sebastian Vettel slechts op een vijfde plek en dan gaan we natuurlijk naar Q3 uh, Daniel Ricciardo deed het toch uh, behoorlijk goed... maar uh, op een gegeven moment toch uh, in, de, in de bandenstapel terechtgekomen. Dus die uh, eindigde uh, op een tiende plek. Maar kijken we naar de bovenste uh, drie. Uh, het was een uh, race in uh, Q2. Wie gaat op welke banden de deur uit? Uh, want dat is natuurlijk belangrijk voor de start voor morgen. Want de snelste tijd die je in Q2 zet... die is bepalend. Uh, de banden die je daaronder hebt... die is bepalend voor de startopstelling van uh, morgen. Rob en ik waren er heilig van overtuigd dat we stappen... Op mediums weg was en Hamilton en Bottas op uh, soft. Ja, één ding hadden we wel goed Albertje je. Hij had een andere strategie dan de Mercedes. En. Klopt. Ja, uiteindelijk, als je ja. wel lang genoeg ja. praat, dan krijg je ja. vanzelf gelijk. Precies. Nee, Hamilton, uh, Hamilton staat op van Polen. en als hij naar rechts kijkt, dan zit hij Valtteri Bottas. Kijkt hij in zijn spiegel, zit hij Max Verstappen en als uh, Verstappen naar rechts kijkt, zit hij Jean Leclerc gaan we even kijken naar de snelste de, de, de tijden, met name die in Q2 zijn gereden. Hamilton 1.16.8, Valtteri Bottas 1.16.466 en verstappen 1.17. Dus hij zit, hij zit, ja, wederom west of de west. Maar goed, hij heeft een andere strategie. Wij denken dat hij in ieder geval een twee stoppen gaat maken morgen. En we lichten Hamilton en Bottas een eenstopper. Er wordt regen verwacht morgen, dus dat, hey. dat er, er ligt dus nieuw, nieuw asfalt op. En als daar nou regen op komt, die olie die in het asfalt zit, komt dan gelijk omhoog en dan wordt het gewoon een ijsbaan. En dan wordt het heel erg onvoorspelbaar hoe dat de zaak gaat aflopen. Nou, even één ding in de gaten. Ze kennen daar geen wintertijd. Want het is natuurlijk nog hartstikke mooi weer daar. Dus ja. ze hebben niks met de wintertijd. En vandaar dat hij voor ons morgen om tien over twee begint. Klopt. Nou, in ieder geval tien over twee op de diverse speciale sportkanalen live te volgen. Daarnaast even de ruststand van El Clasico in Spanje. Verspeeld tussen Barcelona en Real Madrid. Tussenstand, ruststand één tegen één. En om half vijf is er ook één begonnen. Uh, voor de Nederlandse Eredivisie. Namelijk uh, VVV tegen Ajax. Tussenstand na 25 minuten. 0 tegen 2. 0 tegen 2. Oké. Okay. Nou. Er is uh, genoeg sport ook uh, dit weekend. We hebben het ook gehad nog over die challenge trouwens. De Jeruzalemma Challenge. En daarmee, uh, ja, daarmee doet Haarlem uh, Sint een, een challenge uh, in, in de regio. En drie zorginstellingen staan in de finale. Je kan stemmen op uh, een van die drie zorginstellingen, kan onder meer via onze Facebookpagina kijk even op onze Facebookpagina of op de Halim Sint Facebookpagina, en vergeet het niet hè. Baudan uit Bentveld zit ook bij de laatste drie, dus die is maar even dat je het het gaat om die klaar Het mooie is van deze hit, uh, je kan er eigenlijk niet uh, op uh, stil blijven zitten. Hè? We moeten ons ja, ook echt pas vinden hier in de studio. Lekker meedoen uh, met uh, de cellers en genieten van de drie finalisten. Ze staan op onze Facebookpagina. En uh, morgenavond dan uh, sluit het en dan uh, weten we wie uh, de winnaar is geworden. En de Bodaan dus uit uh, Bentveld uh, doet ook mee. Uh, Kennen mijn hart, de Bodaan en Wesse. Ze hebben heel veel succes en hopen dat ze natuurlijk uh, die finale gaan, uh, gaan winnen zit het erop, deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Ja. En uh, morgen dan uh, zitten we in Portugal, Klopt. dus uh, dan, uh, dan zijn we even niet op de radio. Lekker zonnetje, poloshirtje, zonnebrilletje. Dus, nou, wat <laughs> wil je nog meer? <laughs> Cocktailtje erbij. Cocktailtje erbij. <laughs> en uh, ja, straks om zes uur is uh, hij ook weer uh, van de partij met uh, Entertainment voor Youth, Fred. hij uh, om Twee. zes uur. Twee uur lang live. En zo meteen een uur lang uh, non-stop bij de Watertoren. Wij zeggen tot volgende week. Bedankt voor het luisteren. We hebben het weer met heel veel plezier gedaan. in een uh, hele fijne zaterdagavond. Dag. En nogmaals tot volgende week. Dag. Doei doei. Bed, really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. Da, grumble. Give a whistle. And this help things turn out for the best. Hey.